Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. EU-landen zijn het eens over de extra sancties tegen Iran. Het land viel een week geleden Israël aan met raketten en drones. Over de maatregelen is vandaag lang vergaderd door ministers die samenkwamen in Luxemburg. Ze hebben nu besloten dat er geen materiaal meer mag worden geleverd aan Iran waar raketten mee gebouwd kunnen worden. De Nederlandse demissionair minister van Buitenlandse Zaken zijn na afloop opgetogen te zijn over dit resultaat. Het Britse parlement stemt vanavond over een omstreden plan om migranten uit te zetten naar Rwanda. Het idee is dat iedereen die illegaal de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk heeft gemaakt, op het vliegtuig naar Rwanda wordt uitgezet. Voor de duidelijkheid, die migranten hoeven dus helemaal niet uit Rwanda te komen. Ze gaan dus ook niet terug. De Britse premier wil met het plan migranten afschrikken, zodat ze niet in een bootje stappen. Parliament will sit there tonight. Hij wil dat de eerste vluchten binnen drie maanden vertrekken. De regering heeft al vliegtuigen geboekt. Er is al jaren veel kritiek op het plan van de Britten. De jeugdopleiding van FC Twente en Herakles gaat jonge spelers beter beschermen tegen het koppen. Zo gaan ze met een zachtere bal spelen en mogen jonge voetballers nog maar twee keer per week trainen met hun hoofd. Er is officieel nog geen wetenschappelijk bewijs dat koppen slecht is, maar toch voelt het vaak niet lekker, zeggen deze jeugdspelers. Soms als je bijvoorbeeld de bal recht op je hoofd uh, kopt, dat is sowieso niet goed. Dus dan merk je misschien dat je een klein beetje hoofdpijn of zo voelt. Ja, Ik merk het ook al dat was duizelig als ik een balkop. merk je natuurlijk wel dat een beetje hoofdpijn krijgt of zo. Of zie je hoofd, maar heb ik er wel voor over. Zolang er geen bewijs is dat koppen gevaarlijk is... komt er in elk geval geen verbod van de KNVB. Dan nog het weer. Vanavond blijft het overal droog en vannacht gaat het op veel plekken vriezen. Morgen begint het zonnig, later wordt het bewolkter... kan er een bui vallen en het wordt maximaal 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Ja, goedenavond Mede Metalheads. Mijn naam is Marcel van Kuik en jullie luisteren alweer naar de 122ste aflevering... van mijn in Hard Rock en Heavy Metal gespecialiseerde programma Play It Loud... ...op de maandagavond. En zoals de meeste van jullie inmiddels wel weten... ...behandel ik elke week een ander thema... ...en ben ik sinds vorig jaar begonnen... ...aan een hele nieuwe versie van Play It Loud... ...waar ik inmiddels in zeven thema-uitzendingen... ...nadruk leg op nieuwe releases... ...de underground metal scene met Ben van Rode... ...de metalfan en de bands... ...de Nederlandse metal scene... ...wekelijks terugkerende wisselende thema's... ...waar jullie als luisteraar verzoeknummers voor kunnen aanvragen... ...of waar één bepaald onderwerp centraal staat... ...maar jullie ook wekelijks uiteraard op de hoogte worden gehouden... ...dankzij het metal nieuws en de concertagenda. En vanavond is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 Een nieuw album of een nieuwe single release. En duik ik dieper in de betekenis en achtergrond van hun muziek. En vanavond is de energieke hardrock en metalband phrasing uit Leiden bij Play It Loud in de ZFM studio te gast. Om te praten over hun band, muziek en de release van hun allernieuwste single volgende maand. Allereerst wil ik jullie allen bedanken voor de komst naar de studio. En dat jullie hier bereid zijn over te komen praten. Ja, leuk, gezellig. Fijn uh, dat we langs konden komen. Ja, graag gedaan, uiteraard. En uh, eerste bezoek voor jullie in Zandvoort? Voor zover ik uh, me herinner wel. Misschien dat ik ooit als uh, klein kleutertje een keer uh, rond heb gewandeld hier. Maar. Ja, dus, <laughs> weinig herinneringen ja. nog aan. Ja, is... En voor jullie? In ieder geval eerste bezoek aan de studio. Ik ja. uh, ben wel vaker naar Zandvoort geweest. Vooral uh, met maar nog nooit... Uh... Nooit in de studio geweest. Ook een leuk om te zien. Ja, zeker. En uh, Natasja? Ik kom hier regelmatig. Jij ja, komt hier regelmatig? ja, ja. Zowel ja. in de duinen lekker wandelen als lekker op het strand. Heerlijk, als, uh, ja. Ja. ja. Je woont ook vlakbij je? Ja. ja. Je woont in? Ik woon in Hoofddorp, maar in ik hoofd. ben veel in Haarlem en je ik kom uit Haarlem. Dus, uh, komt oorspronkelijk uit Haarlem. Ik ben redelijk lokaal. Ja, <laughs> oké. Okay. Nou, helemaal goed. Uh, en ik vertelde natuurlijk al dat jullie oorsprong Leiden is, maar uh, komen jullie daar zelf ook allemaal vandaan? Niet allemaal, geloof ik. Hè? Uh, jij hebt het net uitgelegd, Natas. Uh, Justin. Ik uh, ben de enige van ons die in Leiden woont. Ja. Maar uh, we oefenen als band in Leiden en okay. het is daar ontstaan. Dus uh, we zijn in dat Basis, opzicht een Leidse zeg maar. band. Maar we ja. wonen een beetje verspreid over uh, Zuid-Holland, Noord-Holland. Oké. Okay. En uh, de rest van jullie? Ja, ik woon met uh, Amstelveen. Amstelveen. Ja. Ik uh, heb in de buurt van Leiden gewoond, maar ik woon uh, zelf in uh, Voorhout. In Voorhout. Ja, dat is ook uh, vlakbij. Eh, voordat ik het straks uitgebreid over jullie als band en jullie muziek ga hebben... vraag ik de bandleden altijd eerst even of ze zich willen voorstellen aan de luisteraars... die niet met uh, jullie bekend zijn. En uiteraard ook wat jullie taak is binnen de band. Wie mag ik als eerst het woord geven? Uh, onze die, dappere frontvrouw. Uh, de ja. dappere frontvrouw. Goh, heel dapper. Ja, als, ik voorstel dan, als ik me voor moet stellen dan ben ik echt aan zo'n datingsite. Ja. Dat vind ik echt heel awkward. Maar, ja, nee. uh, ja, ik ben Natasja. Ik speel... Uh, al uh, sinds mijn achttiende gitaar. Ja. Ik ben als gitarist begonnen. Mm -hmm. Maar zangers die zijn uh, zeldzaam in Nederland. Ja. Dus op een gegeven moment ben ik zelf gaan zingen in mijn vorige bandje. En uh, nu doe ik het beide bij phrasing. Oké. Okay. Ik uh, ben Justin en ik uh, ben deze band uh, ooit begonnen. Ik denk iets voor de lockdown. Uh, mm -hmm. Nog met, met uh, andere opstelling toen. Mm -hmm. En toen, ja, door de hele lockdown kon er natuurlijk niet zo heel veel... Uh, doen. Uh, toen op een gegeven moment kwam een band erbij op uh, bas en uh, ja, zijn we zo een beetje begonnen met nummers schrijven. Mm -hmm. uh, ja, ik speel gitaar en yeah. ik doe uh, backing vocals. Oké, okay. probeer ik in ieder geval. Volgende. Um, ik ben RS, ik uh, speel drums. Yeah. Um, ik ben denk ik een klein jaartje in de band. Yeah. Als laatste uh, bijgekomen. Oké. Okay. En je komt oorspronkelijk niet uit Nederland zo te horen? uit israël uit Israël? Ja. Ah, oké. Okay. Nou, kom. En uh, tot slot. Ja, ben, ik ben. Uh, zit sinds uh, 2020 in de band. Dus ja. weer, uh, iets minder dan, dan vier jaar. Uh, ik uh, speel bas. Oké. Okay. Dus ik uh, voorzie uh, samen met de rest de laag tonen. En Allright. dat uh, doe ik, ja, uh, ik well, denk al, al vanaf een jaar of tien. Met, met tussenposes hier en daar, tuss ja. tuss tussenprojecten door. Dus. Oké. Okay. En uh, phrasing is jouw enige band? is de uh, enige meer serieuze band waar ik De enige is. meer serieuze band. Ja. Oh, Oké. Okay. Ja, Hiervoor even... heb ik wel een andere band gezeten, maar dat ja. werd niet echt iets. Oké. Okay. Helemaal goed. Uh, bedankt voor jullie uh, introductie. Uh, in het tweede uur gaan we het uitgebreid hebben... over jullie uh, al gereleaste muziek... in de vorm van losse singles. En jullie aankomende nieuwe single. Maar zoals altijd duik ik even verder terug in de tijd... met de vraag te vragen... Ja, hoe is het allemaal begonnen? Justin had al een beetje door laten schemeren... Uh, hoe het allemaal gegaan is. Uh, wil je daar ook meteen uh, uitgebreid over uh, doorgaan? En hoe is ja, het voor Freasing allemaal begonnen? Het begin, ja. Um, ik, ik ben altijd aan, aan het denken... van ja, waar begin je met, met het verhaal? Uh, uh -huh. Oorspronkelijk... Uh, komt het uit een, een ander, meer soort van cover-projectje? Alleen ja, ondertussen zijn alle bandleden veranderd. Dus ja, komt het dan echt nog daaruit uit voort? Yeah. Uh, maar de, de oorsprong was uh, bij de studentverenigingen Leiden, Catena, waar ik bij zat. Mm -hmm. uh, hadden ze op een keer een bandavond. Uh, waar een soort van ja, bandwedstrijd deed tegen een andere vereniging Leiden. En mm -hmm. wij hadden geen. Uh, band namens de vereniging. is dus al een lijstje opgehangen van wie speelt de muziek, wil dit doen voor deze avond. er ja. nou, hadden vier gitaristen zich ingeschreven. Ja. En uh, ja, toen, oh ja, ik kan wel een beetje drummen, ik kan een beetje bas spelen. Toen uiteindelijk uiteindelijk allemaal een zanger nodig, dus toen hebben we nog een gitarist erbij gevonden die kon zingen. Ja. En uh, ja, toen zijn we een beetje ja, echt van alles, uh, allerlei rare covers uh, gaan spelen, een beetje... Een beetje Foo Fighters, dus een beetje Metallica... maar op een gegeven moment gingen we ook metalversies maken... van Britney Spears en Ricky Martin <laughs> uh, nummers en dat soort dingen. Dus okay. gewoon een beetje... Een voor de lol uh, ook. Uh, ja, voor de ja. lol uh, energiek feesten en uh, spandex uh, broeken... Zo, uh, dragen, ja. op, en zo dragen op dat soort dingen. Ja. En toen, ja, ik denk rond, uh, rond 2020 inderdaad dat we zoiets hadden van, uh, nou ja, we zijn wel een beetje klaar met dat, uh, ook, ook met de studeerfase, maar ook ja. met uh, ja, de covers. We willen gewoon echt eigen Kijk muziek gaan maken. serieuze werk. Toen werken, hadden we ja. van zoiets van, ja, laten we muziek gaan schrijven, laten we ook uh, op een duur dan een andere naam gaan uh, verzinnen, mm -hmm. dat het... Uh, want voorheen heten we Iron Panda. En Iron Panda. In ieder geval destijds in Leiden en misschien een ja. beetje omstreken. Mensen die daarvan hadden gehoord. Die al ziet, oh ja, dat is die, uh, die energieke onzin op het podium. Ja. Dus we dachten van ja, als we serieus eigen muziek gaan uh, maken... dan willen we toch een andere bandnaam. Ja. En um, ja zoals ik zei, dus voor de lockdown zijn we daar een beetje mee uh, begonnen. Zijn we wat dingen gaan schrijven. Maar op een gegeven moment konden we dus uh, daardoor niet meer de oefenruimte in of optreden. En toen zijn we wat bandleden gewisseld. Ja. En uh, ja toen Ben erbij kwam, toen zijn we eigenlijk uh, met z'n twee begonnen... Uh, allerlei nummers in elkaar een beetje te draaien. Totdat mm. we weer de oefenruimte in mochten. En uh, Natasja erbij uh, konden halen. En ja. later Oké. Okay. En uh, Natasja, jij kwam uh, voorheen ook uit een, uh, een bandje, volgens mij. Ja, ja klopt. Je, je stuurde me ook een nummer door van jouw vorige band. Uh, Call the Riot. Yes. Uh, Nobody Cares. Uh, die spelen je nog altijd uh, live, uh, begreep ik? Ja. Van jou? ja. Wanneer begon je met uh, dit bandje? Uh, even denken. Tien jaar geleden. Zoiets. Ja, Oké. Okay. Iets langer nu. Ja. Ja. En bestaat het nog of is het inmiddels. Uh, uh, uit elkaar? Doe je er nog wat mee? Ja, ja, dat is een lastige. Onze drummer is nu op wereldreis. En inderdaad, in de coronaperiode zijn we minder gaan doen en ingaan kakken. En iedereen is een beetje daarnaast zijn eigen project begonnen. Dus ja. we zijn niet officieel gestopt, maar we oh. doen voorlopig even niks. Voorlopig eventjes uh, noemen we dat non-actief. Ja. Soort van. ja. En, en wat voor soort muziek speelde je precies met uh, Call the Riot? Uh, ja. Beetje hetzelfde, maar dan toch meer de poppy richting. Beetje poppunkachtige invloeden er doorheen. Oké. Okay. Ja, een beetje metalcore. Beetje die richting. Oké, okay, dus je deed een beetje de schreeuwbrugge vocalen ook toen met die band. Wat ja. je nu ook doet, zeg ik. Ja. Oké. Okay. En, en heb je lang muziek met ze gemaakt? Ja, tien jaar. Ja, tien jaar. Ja, tien jaar dus ja. in totaal. Ja. En um, hebben jullie ook muziek uh, uitgebracht ja. met de band? Ja? ja. Een EP of een album? Uh, een album en een EP. Oké, okay, beide. Ja. En ook fysiek of alleen digitaal? Uh, nee, allebei. Allebei, oké. Okay. Ja. Oké. Okay. En um, de single die uh, uitgehaald, Nobody Cares, um, kun je me daarover vertellen? Is dat een van de bekendste nummers van de band? Of? Uh, ja, maar dat ook live, het, gewoon he? het meest energieke nummer. En ja, het heeft gewoon van alles. En dat is mijn, ja, het meest, meest pakkende ja. nummer. Meest pakkende nummer dus. Ja. Oké. Okay. Nou, we gaan hem uh, lekker draaien nu dus. Nobody Cares van uh, Natasja's vorige band, Call the Riot.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 De Cares, dus van het vroegere bandje van Natasha met Nobody Cares. Nou, ja, super vet nummer. Erg leuk. Oh, uh, ja. <laughs> Justin, uh, jij uh, speelt uh, naast Tracing ook nog in een andere band, uh, begreep ik. Dat klopt. Ja. Sinds, uh, ja, wanneer is het? Uh, september of zo? Of iets, iets eerder rond die tijd. Ik denk dat september mijn eerste optreden was met uh, Marter. Marter, oké. Okay. Uh, ja, voor sommige mensen misschien wel bekend. Die gaan al een tijdje mee. Ze, ja. ze spelen al langer dan dat ik op deze aardbol rondloop. Ja. Dus die, die hebben al redelijk wat gedaan. En ook wat, wat leuke muziek uitgebracht. En ja, sinds september speel ik met hen mee. En daar zijn we op dit moment een nieuw album mee aan het opnemen. Okay. Hoe ben je daar zo bij terechtgekomen bij de oudgediende? Um, ja, via Facebook-oproep. In eerste instantie, eigenlijk al, eigenlijk al jaren geleden... Een stuk of ja. zeven, zes, zeven jaar geleden... zag ik een oproep uh, oh ja. dat ze iemand zochten. En toen mm -hmm. had ik gereageerd. En uh, kreeg contact met de gitarist. En die mm -hmm. zei van, oh ja, leuk, uh, klinkt goed. Maar we hebben in twee dagen al veertig reacties. Oh ja. Maar hij zei van, ja, ik zal je onthouden. En uiteindelijk zei hij, ja, oké, okay, jij, uh, jij mag dan... Uh, als, als een van een paar mensen auditie komen doen. Dus, ja. ja, ik nummers te leren... Maar toen uiteindelijk hadden ze toch een uh, week van tevoren of zo... zeiden hij: van ja, sorry, maar we hadden iemand die we al goed kenden... en die past mm -hmm. echt goed bij de band. Dus uh, we zoeken voor nu niemand meer. Maar ja, bedankt voor moeite. Zo, dacht nou ja, helaas. Oh, oh, en toen volgens ja. mij een maand later, twee maanden later... deze tour door Japan. Dacht ik ah, dat is uh, toch jammer. Had ja, dat ik, had, ik, uh, had wel leuk kunnen zijn. ja. Maar ja, toen, uh, ja, een, paar maanden, ja, een paar maanden geleden, bijna een jaar geleden... toen uh, kreeg ik weer een berichtje van die gitarist. Van, uh, Net ja, hey, uh, we zoeken weer een gitarist. En uh, ik herinner me jou ja. nog van vorige keer... Ja. Uh, dus uh, heb je zin om langs te komen en uh, wat nummers te leren? Dus, uh, ja, prima. Dus, uh, ja, uh, nummers hebben nummers andere... geleerd, langsgekomen. Toen ja. zei ze meteen van, hey, ja, het uh, klikt helemaal perfect. Nou, Klinkt goed. En uh, hier ga maar uh, negen nummers leren over drie weken is het eerste optreden. Zo, wauw. Wow. <laughs> het wordt gelijk voor de leeuwen geworpen, zeg maar. Ja. Ja. En die andere gitarist, die uh, was afgehaakt? Of... Uh? Ja, ik weet niet precies hoe dat is gelopen, oh, maar die ja. zijn gewoon uh, iets anders genoemd. Die zat ook in een andere band. Die zijn ja. nu, geloof ik, ook wel uh, redelijk goed bezig. Ja, om welke band? Weet je dat uh, ik weet even niet wat die andere ah. band heet. Okay. Maar ook wel een uh, aardig bekende naam, dus uh, begrijp ik. Oké, okay. en de afgelopen vrijdag uh, stond je nog met ze op het podium hè? in uh, Zwarte ja. Ruiter, Den Haag. Ja, dat Do was een, uh, een dubbele voor mij uh, dit, dit weekend. Inderdaad, Vrijdag uh, in Den Haag ja. met Marter en dan uh, zaterdag met Frasing. Uh. Ja, is, uh, een druk weekend gehad. Uh, ja. Uh, ja. Ja, maar goed, hoe was de avond uh, verlopen met uh, Marter? Dat ja, was een echt, uh, gratis toegankelijk avond, uh, las ik. Ja, zeker. Nee, het was, uh, was prima. Het ja. podium was uh, iets kleiner dan, uh, dan wat, we, wat we vaak spelen. Maar uh, ja. Ja, het was een hele gezellige sfeer. Het zat gewoon echt helemaal uh, volgepropt. Uh, Hoeveel mannen kunnen er zo'n beetje in dan? Het is niet echt een podium, uh, of wel? Nou een ja, het is eigenlijk gewoon een, een grote kroeg, maar ja. ze hebben wel een, een podium, een rockcafé of zo, en, uh, ja, zoiets. Hm. Hm. Uh, maar ja, het is echt aan het drukste plein in Den Haag, dus ja, uh, ja zijn altijd wel uh, veel mensen daar of voor de deur op het terras, uh, ja. een gezellig drankje aan doen of wat aan eten. En ja, als je dan live muziek hebt met gratis entree, dan komt iedereen wel even komt binnen kijken. Even kijken hoe het is. Ja, dus ja. Dan heb je ook een beetje een wisselende ja. aanloop van mensen natuurlijk. Steeds. Ja, zeker. Het ja. dus was was wel een leuke avond. En ja. daarna was er een DJ die ook veel rock en metal draaide. Dus heel veel mensen die bleven gezellig hangen ja. met ja. een drankje en een beetje dansen. Dus ah. Ja, het was een leuke avond. Ja, geloof ik. En treed je vaak met Marter op en staan er concerten in de planning? Um, nou ja, wat ik zei uh, sinds september toen uh, ja, was dus mijn eerste optreden. Het was er meteen een stuk of zeven achter elkaar in, uh, ja. in twee of drie maanden. Ja. Um, en daarna ja, hier en daar lossen. Momenteel uh, doen we even wat minder, omdat we dus aan een nieuw album uh, mm -hmm. aan het werken zijn. Ja. Dus we hebben er, uh, ik geloof dat de volgende in september ergens staat. Okay. Misschien dat er tussenin nog ergens eentje komt. Maar um, nee, voor nu uh, eventjes vooral de focus op de nieuwe plaat. Ja. Ja. Dat is ook belangrijk inderdaad. Nou. En, uh, is het bekend hoe dat uh, album gaat heten? Uh, of, nee, het dat heet. nog niet. Dat, dat is nog niet bekend. Okay. Uh, ja, zoals je gezegd uh, speel je in twee bands, uh, je werkt ook neem ik aan. daarnaast uh, ja. um, is dat allemaal wel goed met elkaar te combineren? Een um, druk leven lijkt me. Ja, dat gaat in principe prima. Het is ja. inderdaad uh, druk. Toen ik bij, uh, ja, bij, bij Martyr begon... toen waren we met phrasing eigenlijk nog net niet aan het optreden. Toen kwam het er net een beetje aan. Dus toen uh, ja. dacht ik, ah, dat, dat gaat wel prima. Maar nu we allebei uh, ja, flink aan het optreden zijn... merk je toch al af en toe van die weekenden... dat je dan uh, met allebei een show hebt. En, ja. en uh, als je dat een paar weken achter elkaar doet, dan wordt het inderdaad wel druk. Ja, wordt wel, uh, maar ja, het is twintig. op zich wel ja. goed te doen. En ik werk inderdaad fulltime uh, ja, 36 ja. uur. Maar ik werk dan 4x9. Dus dat kan ik in 4 dagen proppen. Dus ja. dan... Uh, heb ik eigenlijk ja, drie dagen weekend. Maar dus een lange ik dan, weekend uh, inderdaad, waar ja. je weer volledig kan spenderen aan je bands. Ja, ja, precies. Dus als ik nummers moet leren of schrijven, of als we een optreden hebben op een vrijdag of zo, dan mm -hmm. hoef ik geen dag vrij te nemen. Dan uh, stort ja. ik me even volledig in de muziek. Ja, precies. En hebben jullie een vaste oefenavond? Ja, dat is uh, op de dinsdag om repeteren. En ah, okay. de repetitieruimte dan in Leiden. Ja, dat, uh, ja, dat is gewoon zo'n stand dat. Toen voor iedereen een stuk centraler was. Ja, precies. Um, en ja, daar spelen we zoveel mogelijk op uh, ons eigen spul. Dus dat, uh, dat maakt het ook wel handig. Want als je dan een optreden gaat doen, dan heb je in ieder geval een beetje een voorbereiding van: oké, okay, zo klinkt het allemaal. Mm -hmm. dus dat, uh, nu hebben we er een paar repetities even uitgehaald om uh, wat te focussen op wat nieuw werk. Ja. Um, maar ja, dinsdag van, uh, ja, 7, tot 11, dinsdag van 7 tot 11 uur. Dinsdag van 7 tot 11 uur s'avonds. Ja. Oké. Okay. Uh, nou ja, wat betreft uh, Martyrs Zodrecht uh, ga ik uh, nogal een uh, nummertje voor je draaien. Die heb ik nog in de planning staan. Dan um, uh, gaan we even verder doorvragen over uh, bands waar je goed uh, met jullie bent natuurlijk. Uh, zoals ik al eerder uh, de uuropener uh, de band Skillet draaide met The Resistance. Dat ik zelf overigens heb uitgekozen. Um, kwam jij uh, Natasja ook nog met twee nummers aan. Last Minute uh, van Alterbridge en Hailstorm. Ja. Uh, twee bands waar jullie dus uh, behoorlijk door zijn beïnvloed, denk ik. Ja. ja. Um, we gaan zo als eerste luisteren naar uh, het nummer van Alter Bridge met Thijs That Bind. Um, kan je, hem voor uh, dat ik hem instart, ook toelichten waarom juist deze band een belangrijke invloed voor jullie is geweest? Um, ja, dat is vooral Justice belangrijke invloed. Ja. Mm -hmm. <laughs> yeah. Ja, ik kan er misschien wel iets over Vraagieta, zeggen. Ja. Ja, natuurlijk. Ik heb uh, voordat ik in phrasing zat ook in een paar andere bands gezeten. En dat was voornamelijk meer de thrash metal. Uh -huh. uh, ook eerder met de band samen in de death metal band. Okay. En uh, ja, toen had ik een tijdje geen band. Of uh, ja, die, dat coverproject, dan, maar dat was niet heel regelmatig. En ja, toen ik dacht van oké, okay, laten we serieus iets gaan doen. We eigen muziek schrijven. Ik dacht van ja, wat, wat wil ik nu voor iets maken eigenlijk? En uh, toen dacht ik van ja, ik wil iets dat wel op een of andere manier toegankelijk is. Mm -hmm. Maar nog wel muzikaal gewoon interessant om te spelen. En wel gewoon mm -hmm. echt die beukende metal drums... en die rare, ingewikkelde metal riffs. Mm -hmm. Maar dat gecombineerd met, met goede vocals. Mm -hmm. En ja, ik denk dat ik rond die tijd ook... of net iets ervoor ook een beetje Alter Bridge uh, begon te luisteren. Ik kende het al langer. Ja. En toen dacht ik van, oh ja, een beetje zo'n soort idee. Ze hebben dat inderdaad ook wel. Dat je echt van die stevige, beukende dingen hebt. Maar heel erg ja, meezingbaar en heel erg mm -hmm. melodieuze vocals. Dus... Uh, ja, ja, vandaar de Alterbridge. De Alterbridge, Alter ja. oké. Okay. Nou, dankjewel voor je toelichting. Dan gaan we er nu naar luisteren. Alterbridge, dus met Thijs de Beid. komen we zo weer terug. Alter Bachelors met Thijs That Bind. Uitgekozen door Natasha Een van de bands die jullie dit eerste uur uh, muziek van horen. En waar phrasing uit Leiden onder andere door is beïnvloed. Ze zijn hier vanavond bij mij in, uh, bij Play It Loud in de ZRM studio te gast. Om over hun band te praten. Maar ook over hun al singles. En komende nieuwe single. Waar jullie straks in de tweede uur meer over te weten gaan komen. Dus blijf luisteren. En nu uh, wilde ik het nog even met uh, de overige twee leden hebben over hun vorige beentjes. Ze wilden er nog wat over kwijt. Uh, Bas, je ja, had uh, voorheen... Uh, Gespeeld uh, ook in een uh, bandje, een death metal bandje, ja, vertelde dat, je. Uh, dat hoorde uh, ik uh, te zeggen. Ben? Dat klopt inderdaad. ja Ben. <laughs> ik heb uh, hiervoor inderdaad in een uh, death metal bandje gezeten, dat was uh, ik geloof een jaar of, maar ik denk dat ik in totaal een jaar of vier erin gezeten heb, okay. precies, misschien vijf jaar. Uh -huh. uh, ook best wel wat wisselingen van, van leden gehad in die band. Uh -huh. uh, we hebben in het begin even met uh, een andere gitarist gespeeld, toen kwam eerst er even bij. Toen was Justin even weg, toen kwam Justin weer terug. <laughs> <laughs> dus zo, zo kende Justin en ik elkaar. We, ja. we hadden daarvoor wel eens een keer contact gehad over een andere band. Ja. Daarna is het heel lang verwaterd en toen uh, troffen we elkaar weer uh, met, met die band. Ja, um, ja uiteindelijk um, wilde ik voor mezelf toch op zoek naar iets serieus, ook een serieuzere band. En wilde mm -hmm. ik ook als uh, bassist meer dingetjes gaan leren. Dus toen ben ik met die band gestopt en heb ik uh, geprobeerd gewoon mezelf wat meer uh, techniek en invloed aan te leren. Mm -hmm. um, nou ja, dat mislukte toen. Toen ben ik vooral heel druk bezig geweest met werken. En toen uiteindelijk vroeg Justin van, joh, uh, zou je bij Frazing willen komen spelen? Ja. Dus toen uh, de bas afgestoft. En uh, toch maar weer en, eens gekeken van, oh ja, dat is die snaar, dat is die snaar. Ja. En toen kwam het weer met terug en, uh, en, uh, en uh, ja, weer gaan spelen. En zodoende ben je bij Frazing tegengekomen. Ja, yes. klopt. Oké, okay. uh, nou, wat betreft Eres, uh, uh, jij had ook uh, voorheen nog in een band gespeeld. Ja, ik um, zat in uh, 2000. Nou ja, vanaf het, uh, 1999 was het mm -hmm. uh, in een band. Uh, we kwamen hier naar Nederland, uh, drie mensen, yeah. uh, bassist, gitaristen en uh, mijzelf. We uh -huh. uh, begonnen hier met, ik, de, ik denk met covers vooral, van mm -hmm. Black Sabbath. Yeah. Uh, we het, het Nederlandse publiek opgevrolijkt yeah. uh, met, met heel veel van dit soort liedjes. Ja. En dan gingen we een eigen uh, materiaal uh, schrijven, daarmee... Uh, ...opgetreden... Mm -hmm. uh, ...al elkaar gegaan... Uh, in 2007... ...onze gitaristen ging naar Textures... Yeah. Uh, textures ja. ...en uh, nou ja... ...een iemand die... ...ging nog terug... ...en nou ja... ...geen contact... ...dan mm -hmm. heb ik... 15 jaar niks met drums gedaan... Okay. ...want ik heb geleerd... ...en ik heb allemaal dingen gedaan... Ja. Die, uh, ...die ik moest doen... Yeah. ...en dan dacht ik voor Vindelijk mezelf... Goed. ...dat ik ooit een ook een drummer was. Ja. En dat het tijd is om... Uh, nou ja, voordat ik uh, oud word... Ja. iets met drums te doen. Toch maar weer wat uh, we ja. gaan doen met drums. En Dan zag ik, zag ik Justin op het internet... op ja. een, uh, een advertentie van... Uh, grinder. <laughs> grinder. Ja, ik wou het niet hey, die zeggen, is niet openbaar. Ik wou niet laten. Ik wou niet zeggen waarvan. De grinder voor muzikanten. <laughs> dus zo... Ja. En zo uh, kwam je bij, uh, ja. bij de band terecht. Okay. Lang verhaal. Ja, lang verhaal kort. <laughs> Oké, okay, helemaal goed. Um, nou ja. uh, uh, we gaan weer even verder terug in de tijd... Uh, nog voordat jullie uh, phrasing begonnen... en überhaupt uh, begonnen met uh, bij jullie beentjes te spelen. Uh, want hoe is de liefde bij, uh, voor het uh, bespelen van de instrumenten... bij jullie begonnen, die jullie momenteel natuurlijk beoefenen? Uh, Natasja, jij zingt natuurlijk. Uh, hoe uh, is het bij jou gegaan... Uh? Hoe uh, heb jij de liefde voor het zingen ontdekt, zeg maar? Uh, ja, nou, ik begon dus eigenlijk met gitaar spelen En ja. uh, toen ging de zanger weg. En toen dacht ik van, nou, dan ga ik tijdens de repetitie zingen. Ja. En toen hebben mijn andere bandleden eigenlijk gezegd van... ja, blijf dit maar doen, want het klinkt wel. Ja, ja ik vond zingen leuk, maar zingen in het openbaar vond ik verschrikkelijk. Ja? Ja. Oké, okay, dus dat was wel even moeilijk uh, ja. om een auditie te doen, uh, denk ik. Nou, natuurlijk... Oh. Ik zat al in de bed natuurlijk, Dat ja, okay. was de gitarist. Ja, oké. Okay. Ja. ja. Ja, en uh, ik kreeg ook live wel goede reactie. En, uh, ik ben er gewoon ingerold, ik ben gegroeid en ik ben geleerd en uh, ik heb zangles genomen. Ja. Ja. En hoe lang uh, duurde het voordat je klaar was met de zangles? Uh, ja. Nou, je bent nooit echt klaar met zangles nee, natuurlijk. Je blijft al leren. Ja, precies. Ik doe nu gewoon af en toe uh, even een lesje volgen en dan... Uh, dan loop ik ergens tegenaan en dan ga ik advies vragen. En dan... Ja, precies. On ja ontwikkelt uh, zichzelf door. Zeg maar. ja. Ja. ja, want als je ook luistert naar Call the Riot... Ja. en hoe ik nu zing, dat ja. is veel volwassener. Ik heb een heel ander geluid. Ja. Dus uh, ja. Oké. Okay. En uh, Justin? Ja, bij mij eigenlijk net zo. Um, in mijn eerste band... Uh, was ik gitarist. En toen mm -hmm. ging de zanger weg. En toen uh, ben ik gaan zingen in de hoevenruimte. En toen was ik daar ineens de zanger en gitarist. Ja. Oh, jij zong ook... Uh, maar, ja, ja. Dat, nou, dat was mijn eerste band. Uh, yeah. Under Destruction, begin jaren 2000. Mm -hmm. Maar daarna dacht ik van... ik uh, ben toch liever gitarist in een, uh, in een band. Dat lach je mee. Um, ja. Vooral bij, bij Phrasing nu Want zoals ik zei... ik, ik speelde eerst um, ja, in, in thrash metal bands. En mm -hmm. daar kan ik dan nog wel... Een soort van bij zingen tussen aanhalingstekens. Mm -hmm. uh, het is ook redelijk recht toe recht aan hoe we dat speelden. Maar bij, uh, bij phrasing probeer ik vooral heel veel ja, groove en een beetje uh, ja, niet per se funk, maar wel een soort van flow in de riffs te doen. Um, mm -hmm. Waardoor de zanglijnen wel vaak heel anders zijn dan de gitaar. Mm -hmm. Dus als ik daarbij zou moeten zingen, dat zou voor mij een beetje ramp zijn. Ik vind het ook heel knap bij sommige stukken, hoe Natasja dat zingt en speelt tegelijkertijd. Mm -hmm. Maar uh, ja, vooral. Van die, van die dingen waar rare ritmes in zitten. Of echt zo'n hele flow. Mm -hmm. Dat je net voor, net na de maat zit. Dan, uh, ja. Nee, ik, uh, ja, hoe het ooit is begonnen. Um, ja, het zit eigenlijk in mijn familie. Die, uh, mijn vader die speelt al zo lang als ik me kan herinneren. Gitaar en wat andere instrumenten. Maar dan heel erg in de, in de bluegrass en uh -huh. country muziek. Okay. Dus uh, ja, als klein kindje heb ik dan... Uh, ik twee nummers op de banjo geleerd. En dan mm -hmm. twee nummers op de mandoline geleerd. En een keer een geprobeerd uh, vast te houden. Maar dat ging helemaal nergens over. Nee. Uiteindelijk dan akoestisch gitaar. Een paar akkoorden zitten spelen. Maar ik dacht van ja, het wordt een beetje saai. Dus toen ben ik ermee gestopt. Totdat mijn broer eigenlijk een elektrisch gitaar uh, kocht. En een beetje ACDC Guns N' Roses ging spelen. Ik dacht van ah, dat uh, lijkt me al wat leuker. Mm -hmm. Dus toen, uh, ja, toen heb ik de elektrische gitaar opgepakt. En uh, eigenlijk vanaf, ja, wat zal het zijn, brugklas. Tweede klas of zo. maar ik een beetje... Ja, gewoon thuis gaan zitten pingelen. Een beetje proberen afspringnummers te spelen en dat ja. soort dingen. je hebt het jezelf eigenlijk uh, aangeleerd? Of heb je wel lessen gehad? Um, nou, in eerste instantie wel redelijk zelf aangeleerd. Uh, op een gegeven moment had ik ook wat van die instructie-DVD's uh, van uh, Paul Gilbert en zo. Oh, ja. Dat was heel gaaf. En toen, ja, op een gegeven moment, toen ik al een paar jaar speelde... heb ik wel denk ik, een halfjaartje of een jaartje of zo les gehad... van mm -hmm. uh, een hele goede gitarist. Uh, die bij mij in de buurt woonde ja. Om echt uh, vooral voor het zo leren. Om, om leuke loopjes en trucjes te leren. Ja. Dus, uh, Okay. Ja, dat. Zo ja. alright All uh, right. Hoe ik begon? Ja. Um, liefde voor de drummen uh, Ja. Nou, ik begon op mijn elfde. Uh, yeah. um, ik was de enige drummer in het kibbutz, of het dorp waar ik vandaan kom. Uh, yeah. uh, en tot, ik denk dat ik nog steeds de enige drummer ben die daar was. <laughs> <laughs> um, en ik begon te drummen in een bomkelder. <laughs> um, en... Na het leger, naar militaire dienst, ben ik mijn hand bijna kwijtgeraakt, mijn rechterhand, dus al, al die snelheid wat ik kon doen, ja, ja. kon ik niet meer, dus ik moest opnieuw leren drummen ja, ja. en het antwoord was benen en handen oh, joh. en dan ging ik, uh, nou ja, Knaap, meer je. benen gebruiken. Ja. Wow. Dat. Dus je kan goed met je benen drummen ook. Uh, oh. ik, uh, zo, zo snel als ik kan. Ja. Ja. Soms iets te snel. Ja. <laughs> Soms snel. Uh, ah, <laughs> Oké. Okay. Ja. Heftig. Ja. ja. You know. ja. Maar uh, je kan het goed. Dank je wel. Ja, zeker. En uh, jij, jij bent ja. het liefde voor de bas. Nee, muziek uh, was uh, bij mij vroeger thuis altijd wel vrij belangrijk. Ja. Uh, bedoel, bij mij thuis stond uh, radio... Um, en ook specifieke platen. Dit stond vaker aan dan de, dan de tv. Ja. Um, <tie> en mijn broer die is op een gegeven moment begonnen met gitaarspelen. Ja, nou, vond het ook wel erg interessant. Dus mm -hmm. een paar keer gitaar van gepikt als hij even niet keek of niet thuis was. Mm -hmm. Probeerde gitaar te spelen. Nou, kwam ik achter dat het veel te veel sneller voor mij was. <tie> dus, hebben uh, mijn ouders op een gegeven moment voor mij een uh, drumstel geregeld. Want dat leek me wel wat. Nou, okay. dat heb ik een blauwe maandag geprobeerd, maar dat weet hem ook, ook niet. Ook niks voor mij. Nee. Um, nou, op een gegeven moment is de uh, uh, ja, vriendin van echt heel lang geleden... die speelde dus basgitaar. Maar ja. thuis stond echt zo'n studio. Ja. En die drukte dus die basgitaar in mijn handen. En toen dacht ik oh ja, dit, dit bevalt me wel. Minder snaren, overzichtelijk. Ja. dit nog makkelijker dus, uh, bespelen. Ja. En toen is een beetje de, de ja, toch wel het liefst voor de, de basgitaar is ontstaan. Ja. En ja, daarna heb ik daar eigenlijk steeds verder op uh, gaan, gaan, gaan doorbeduren. En ja. Uh, ja, wel op een gegeven moment um, van, vanwege... Uh, Werk en van andere dingen die speelden een tijdje niet gebast. Maar mm -hmm. ja, laatste tijd, of nou, een jaar of tien geleden het gewoon weer wat serieus opgepakt, opgepakt en, en ja. dingen gaan leren. Ja. Dus. je hebt het ook allemaal zelf aangeleerd, dus. Ik uh, ben met heel veel dingen ben ik dan zelf begonnen met zelf aanleren. Ik uh, heb heel vroeger ook wel heel even op les gezeten, maar dat, dat sloeg niet heel serieus aan. Nee. En ja, de laatste tijd ben ik juist ook weer druk bezig met nieuwe dingetjes aan te leren. Ja. Juist omdat dat het in de praktijk gewoon veel makkelijker voor je ging. dan Althans dat je het zelf leerde dan dat iemand het je leerde, zeg maar. Uh, ook, maar wat, wat ik leuk vind in, in muzikanten en wat ik ook leuk vind in onze muziek is juist het combineren van verschillende dingen. Want dan ja. houdt het interessant. Dus ja. dat je niet uh, constant hetzelfde en simpele dingen blijft spelen. Nee, precies. Nee, Blijven ontwikkelen inderdaad. Ja, ja. precies. Oké. Okay. Uh, nou, dan nog even verder um, over de band zelf. Uh, toen jullie de band waren begonnen, um, waren jullie er ook meteen uit uh, wat voor stijl jullie gingen spelen of uh, ging dat vanzelf? Uh. Ja, ik denk dat het wel een beetje vanzelf ging. Want uh, ja, hoe het ging toen ik erbij kwam, is, er waren er al een paar nummers waren, waren klaar. Mm -hmm. um, in die zin, de, de, de, de, ja, het geraamte van, van het nummer stond, het was nog niet uitgebracht, maar het idee van het nummer stond al. Mm -hmm. uh, ja, wat, wat daarna kwam is dat, uh, ja, meestal is het dat Justin met een, uh, met, met een riffje aan aankomt zetten, ja. met, met, met een idee of met een bepaalde sound of dat ook. En daar uh, schrijven we, we dan op door, maar het was toen wel al een beetje het idee dat we ja, de, deze richting op, dus een beetje de richting heel uh, storm, Alterbits, dat, dat, ja. dat trok ons wel aan, juist omdat het... ...van alle kanten uh, uitdagend is. Het is ja. toegankelijk voor mensen om naar het luisteren... ...maar toch is het ook wel uh, zwaar genoeg... ...voor ja, de, de metalheads... ...om metal het ook vet heads, te inderdaad. vinden. Ja. En uh, ja, zeker met de komst van Natasja... ...is het gewoon ook echt heel fijn... ...dat je die afwisseling hebt in de, de vocals. Mm -hmm. dat, uh, dat je het achtergrond toegankelijk hebt... ...maar ook ja. weer het ruilere duwen. Harder werken. Ja, ja. ja. ja, ja. Oh, goed. En uh, hoe kwamen jullie uh, op de bandnaam phrasing? Hebben jullie dat samenlijk uh, bedacht? Of? Ja, dat was... Uh, ja, ik denk nog voordat band erbij zat. Ik denk net voordat band erbij zat... met, met de, de bezetting van, mm -hmm. van destijds net voor, de, net voor de lockdown... of in het begin van de lockdown. Um, ja, heel, heel lang zitten denken van... ja wat is nou echt een goede bandnaam... wat een beetje... Het is. Ja, sowieso. Het, het moet catchy zijn. Ja. Het, het, het moet in je hoofd blijven zitten. Het moet makkelijk te roepen zijn. Als we ooit nog uh, enorme hoorde fans hebben... dat ze heel makkelijk gewoon de bandnaam kunnen roepen. Of uh, als wij de bandnaam zeggen... dat mensen gewoon in één keer weten wat je zegt... en het ook onthouden. Je ja. hebt tegenwoordig heel veel van die moderne bands... die hebben van die bandnamen met uh, vier, vijf woorden. Ja, en dat precies. is bijna een half verhaal. <laughs> en sommige van die namen lijken dan ook op elkaar. En op een gegeven moment weet je niet meer van welke band was dat nou. Uh, ja, ja. Um, dus ja... Een beetje zoiets iets wat je makkelijk kan, kan roepen ook. Gewoon zoals slayer of zo. Ja, uh, gewoon één goed woord. En dan als er nog iets van een betekenis achter zit... Uh, dat is helemaal mooi. En ja, Phrasing is natuurlijk iets wat, wat heel belangrijk is in de muziek. De phrasing ja. is de manier waarop je iets brengt. En dat ja. kan zijn in de lyrics. Het kan zijn in de manier waar je, waarop je het zingt. Het kan in een uh, gitaarloopje zijn. Het kan in je algemene sound zijn. Dus uh, ja. ja, dat is waar we uiteindelijk uh, op uit zijn gekomen. Ja. Nou, je laat een catchy name inderdaad. Volgens mij perfect bij jullie ook. Ja. Uh, hoe, hoe, uh, uh, jullie logo moet natuurlijk ook uh, ontworpen worden. Hebben jullie dat zelf gedaan of hebben je daarvoor iemand ingeschakeld? Uh, in eerste instantie hebben we zelf een beetje zitten tekenen wat verschillende ideetjes. Maar uiteindelijk hebben we via internet uh, we iemand gevonden. En uh, ja, alle ideeën doorgestuurd. Uh, wat muziek gestuurd. En mm -hmm. een beetje gezegd: van, ja, dit is een beetje wat we hiermee willen uitstralen. Ja. Um, een van de belangrijkste dingen die ik erbij had gezegd is: van we willen vooral dat het. Duidelijk leesbaar is. Want vooral ja. bij veel metal bands ook. Dan heb je zoveel punten eraan op een gegeven moment. dat, dat je ja. niet meer zo goed ziet wat het is. Klopt. Ja. Uh, mochten we ooit op een groot festival spelen of zo. waar dan zoveel bandnamen staan. dan ja. heel vaak heb je dan allemaal van die kringeltjes, hier en daar ja. en dan af en toe een bandnaam... waar je gewoon duidelijk kan lezen van... oh, die band. Ja, dus ik dacht van ja, dan lijkt het me beter... om zo'n soort band te zijn. Ja. Dus uh, oh, ja, dat, ja, dat, dat was het idee, top. dat het leesbaar ja. is... maar wel een beetje gewoon de, de hoeken en punten ja. heeft... wat het een beetje een ja, stoere look van de geeft... De die, de, die ja. bij, de, bij de muziek past. Ja. Ik bedoel, ja, wij... We moeten ook geen black metal logo hebben, want nee, dat is ook niet wat we doen. Dus dat, nee, nee. Moet, ja, moet echt iets wat bijpast en wat ja. lezend, uh, leesbaar is. Ja. Dus, uh, ik denk dat dat wel is gelukt. Ja, dat zeker weten. Ja. En uh, jullie promoten. Jullie bent uiteraard ook via social media, uh, Facebook uh, onder andere. Uh, welke kanalen gebruiken jullie verder nog? Is, uh, uh, Instagram, uh -huh. Facebook. Dat was het. Vooral die twee. Ja, Spotify en zo staan uh, we meteen op en YouTube. Ja. YouTube, dat, uh, YouTube ja. Ja. Okay. En, en wie is er verantwoordelijk voor de, de promotie van de band? Dat doen we allemaal een beetje. Doen jullie allemaal een beetje, ja. ja. Oké. Okay. Maar goed. Uh, we hadden het natuurlijk eerder al gehad over de belangrijke invloeden voor Frasing en welke bands een grote inspiratie voor jullie muziek vormen. Ik draaide eerder al muziek van Skeleton Alterbridge. Maar zal dit resterende uur, en dat is niet heel lang meer, nog twee uh, bands gaan draaien... waarvan één wellicht jullie uh, belangrijkste invloed uh, was. Namelijk Hillstorm uh, van de Lizzie Hill. Yes. En je koos voor het nummer Love Bites. Kun je jouw keuze nog even kort toelichten voordat ik hem instart? Ja, het is gewoon een lekker nummer. Ja. Lekker rauw, lekker uh, catchy, ja. lekker... Uh, Up tempo daar staat heel storm inderdaad uh, goed bekend om ja. nou, we gaan hem er gelijk in starten want uh, we hebben niet heel veel tijd meer over en dan hebben we hebben nog wat uh, minuten te gaan komt ie Dus met Love Bites van het album The Strange Case of uit 2012. Ik zit hier vanavond, dus in de studio met de Lights Hard Rock en Metal Band Phrasing. Die komen vertellen over hun band, hun muziek en aankomende single release volgende maand. En dit alles horen jullie zo direct uitgebreid in het tweede uur. Uh, nu praat ik uitgebreid over de uh, invloeden van de band uh, met de bandleden. En uh, we hebben zojuist dus heel stom gehoord, een van de belangrijkste invloeden van de band. Uh, ja, we hebben nog tot slot een nummertje te gaan uh, voordat we zo naar het, nieuwe, of naar het nieuws van tien uur gaan. Uh, zoals beloofd, Justin, uh, ga ik zo een nummer draaien van. Uh, Marter, um, El Diabla had ik klaarstaan voor je. Um, yes. Kan je me nog iets vertellen over dat nummer? Je hebt er zelf niet op gespeeld, hè? Nee, klopt. Dit is nee. van de, de afgelopen album die we nu mm -hmm. nog uh, aan het promoten waren... met de, ja. die tour waar ik uh, wel mee heb gespeeld. Maar oh, ik ja. kwam er dus ja, bij net nadat het album uit was. Ja. Um, dus ja, vanaf het uh, volgende Marter album dan speel uh, ik op de plaat zelf. Nu alleen right. live. Ja. En uh, ja, dit is een, een lekker energieknummer live, ook heel leuk om te spelen. Ja, en heb je die afgelopen uh, vrijdag ook live gespeeld? Of? Zeker, Die zitten ja. zit wel eigenlijk wel standaard in de setlist dan? Of, of, ja, ja, op, op dit standaard. moment wel, inderdaad. Wel, ja. Ja. Ja. Dus we, ja. hebben, we hebben ook een mooie, mooie langzame ballad. En dan daarna dan doen we het meestal deze om uh, er even lekker in te knallen. Ja, knallen, ja, precies. Uh, Doet ja. het altijd wel goed. Ja, Oké, okay. nou, helemaal goed. Dan ga ik hem zo uh, instarten. We hebben nog wel wat tijd over trouwens. Um, ja, we komen ik nog even terug. We gaan hem gelijk eerst starten. Yes. Ik draai uh, nu in dit moment eerst en dan uh, komt Mart op ZFM Santvoort Can I play No, I gave my life to rock and roll You know Mama beg me please Yes she got down on her knees Said you'll burn in that Mississippi sun But I'm the only Maar Martor houden we nog even te goed. We draaiden even wat verkeerde nummers in dit moment dus daarvoor. En nu net hoorden we de Pretty Reckless. Tot zo na het nieuws van 10 uur. Dan gaan we het uitgebreid hebben over de singles. En de aankomende single van de band Phrasing. Blijf luisteren dus. Tot zo.